Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Beoogd staatssecretaris Nathalie van Berkel van Financiën trekt zich terug. De D66-er raakt in opspraak toen bleek dat er onjuistheden in haar cv zaten. Aankomend premier Jette begrijpt de stap van Van Berkel, maar vindt het ook jammer. Het is jammer, want zij heeft met haar enorme ervaring in de uitvoering. en grote motivatie om de overheid juist voor mensen beter te laten werken. Maar zoals ze zelf ook zegt. Ja, niks is belangrijker dan een goede start van dit nieuwe kabinet. Jette hoopt snel een vervanger te vinden, want volgende week maandag worden de nieuwe bewindslieden beëdigd. Een man uit Zweden wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw aan zeker 120 mannen uit het hele land heeft aangeboden voor seks tegen betaling. Het is volgens persbureau AP niet duidelijk of de vrouw bij bewustzijn werd gedwongen of dat ze werd gedrogeerd. De man van in de 60 werd in oktober opgepakt nadat zijn vrouw aangifte had gedaan. De Zweet ontkent dat hij haar heeft aangeboden voor seks. De 120 mannen kunnen ook worden vervolgd, want betalen voor seks is strafbaar in Zweden. Justitie in Frankrijk onderzoekt de dood van een student vorige week in Lyon als moord. Hij werd door tenminste zes mensen aangevallen, zegt Justitie. Er is nog niemand aangehouden. De rechtse politici geven extreem links de schuld van de dood van de student. Hij werd aangevallen bij een confrontatie tussen linkse en rechtse activisten. De Amerikaanse acteur Robert Duvall is overleden. Hij speelde rollen in films als Apocalypse Now en To Kill a Mockingbird. Hij brak bij het grote publiek door in The Godfather. In die film uit 1972 kroopt hij in de huid van maffia-advocaat Tom Hagen...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM. zitten we in alweer het laatste uur van Alternative FM op maandag 16 februari. We begonnen met Low Erects en Dark Night Gloom, voormalige deelnemers ook aan de Rob Acca wordt in dit komende uur aandacht voor False Perspective en Escalatie en zoals gezegd beginnen we dus met False Perspective. I don't need Applaus voor Hugo op de saxofoon. Goedenavond allemaal, wij zijn Valse Perspective. En we zijn heel blij dat we hier vandaag voor jullie wat liedjes van ons mogen komen spelen. Mijn naam is Oekne en dit is Lis. En wij uh, zijn al samen al zo'n vijf jaar bezig met uh, liedjes schrijven en opnemen en optreden. Um, en we hebben vandaag een aantal van onze nummers voor jullie meegenomen. Een paar oude nummers en een paar nieuwe nummers en een paar heel nieuwe nummers. En we schrijven onze muziek over heel uh, persoonlijke dingen uit ons eigen leven. Uh, bijvoorbeeld uit gesprekken die we hebben met onszelf of met vrienden of met vreemden. Uh, bijvoorbeeld over wanneer je iemand heel graag iets zou willen zeggen, maar dat dan toch nooit gedaan hebt. Jij bent alles geworden wat je zei, dat jij niet worden wilde. En nu vraag ik mij jouw volste tijd, jouw woorden zo erg kan vervormen. waarom zou ik doen? Of zoek gaan naar de waarheid van deze niet? Niet op de hoek van de straat, niet verborgen in de nacht. Die sneller voorbij gaat als je hem niet meer ziet. Als je hem niet meer ziet, laat los. Hoe in godsnaam heb jij nog het lef om te verschijnen in mijn droom? En ik ga ervoor. Is er iets van wat jij hebt gezegd in tact, in waarde of een feit? Ik laat los. Ho Jij mij. En jij deed alles om mensen te laten passen in jouw idee van de wereld. En nu de puzzel is gelegd, vraag jij je af: waar blijft hij dan? Sjans, de beste redder, genoeg gedaan. Laat luut, hoe in Godsnaam heb jij nog het lef om te verschijnen? Got the relevance and settled for directionless debate. Why wouldn't I have gravitated to a mouth as yours, overflowing with words of wisdom? Voor Eline. Fantastisch optreden. Wat een ongelofelijke eer om hier te mogen staan. Ontzettend veel dank aan iedereen van de Rob Acta Awards en van Patronaat die dit mogelijk hebben gemaakt. Heel veel dank aan jullie fantastische muzikanten en mensen. En natuurlijk heel veel dank aan jullie, het publiek zonder wie dit feestje niet compleet zou zijn. We hebben gisteren een nieuwe EP uitgebracht. En die heet Idioglossia. En dat betekent een taal die alleen twee mensen kunnen spreken met elkaar en kunnen begrijpen. Dat is ook een beetje het thema van het volgende nummer. Helaas wordt het laatste nummer. En dat heet Color Stelensie. Hoi, You, it's three AM. I haven't slept. I'm going mad at the ticking sound of my sin. And I just want to call. to you but it's all just a fantasy I feel Ook een van de deelnemers in de eerste voorronde is False Perspective. False perspective. Uh, en dat is een band die ik al eens eerder bij de radio-uitzending heb laten horen. Uh, maar ze doen ook vanavond mee. Uh, ook mm -hmm. Ja, want jullie hebben nu ook even voor de mensen die het nog niet allemaal volgen een soundcheck gedaan. Zeker, ja. Hoe belangrijk is een soundcheck voor een optreden? Oh, essentieel. Ja? <laughs> Vooral nu, want we spelen nu dus met vrij bijzondere instrumenten. We hebben ja. een viool erbij, we hebben een clarinet erbij, een saxofoon. Het is toch wel fijn dat ze allemaal wel tot hun recht komen. Ja. Uh, dan de vraag, wat brengen jullie voor muziek? We brengen, ja, ja we brengen voor ja. muziek? We brengen onze, onze eigen geschreven sound, die een beetje in de in die singer songwriter sfeer zit, denk ik. Uh, heel persoonlijk. Uh, verhalen van gesprekken die we hebben gehad met onszelf en met elkaar en met vreemden in de wereld. Ja, nou kan ik me nog herinneren uit een telefoongesprek wat ik met Liz heb gevoerd mm -hmm. uh, dat het ook nog Nederlandstalig en Engelstalig is. Gaan we dat ook zien als jullie optreden uh, vandaag hier bij de voorronde van de Rob wordt? Dat gaan we zeker ook uh, laten horen, ja. Ja. Uh, Wat is er uh, bijzonder aan dat jullie dus uh, en in het Nederlands en in het Engels doen? <lacht> heb jij daar iets over? Nou, dan gaat uh, Liz door. Oké. <lacht> Ik denk, het zijn hele verschillende talen en ze hebben allebei heel erg hun eigen kracht. Mm -hmm. Ik vind Nederland super direct en als ik iemand aankijk terwijl ik dat zing, dan heb ik gewoon echt gesprek in mijn moedertaal. Dus dat is heel dichtbij. Mm -hmm. En Engels vind ik weer heel mooi om metaforen te gebruiken en om meer dat sferische neer te zetten. Uh, dus ik denk dat ze allebei heel erg hun eigen kracht hebben en dat proberen we dan ook. Vanavond te laten zien. Ja, uh, nu lopen jullie al wat langer mee, uh, want uh, volgens mij is er ook materiaal al van jullie uitgebracht. Absoluut. Ja. Ja. Uh, dat is een EP of een album? Beide. Beide. Meerdere twee EP's en een album. Ja. ja. ja. Uh, wat zeg je? Dat we hard hebben gewerkt. We ah, hebben hard gewerkt, ja. ja. Uh, maar zijn jullie op dit moment ook weer bezig met materiaal? We hebben gisteren een nieuwe EP uitgebracht met vier nieuwe nummers. Ja. Dus die is net uit. En we zijn stiekem al wel weer begonnen aan de volgende EP. Dus we willen dit jaar eigenlijk in plaats van één album met heel veel nummers, verschillende EP's met wat minder nummers uitbrengen. Ja. Zodat we vaak wat kunnen uitbrengen, maar toch een beetje in een setting van nou ja, een paar bij elkaar en niet alleen maar wat singles. Ja, en nu is zo'n eerste voorronde en een voorronde bij de Rob Agda wordt 20 minuten optreden. Maar ik neem aan dat jullie, als jullie optreden, niet binnen 20 minuten klaar zijn. Nee, dus zeker kwamen... niet. Dat is een voorproefje Echt? van ons optreden. Ja. Ja. Is het een beetje een sneak peek van wat, uh, wat jullie vanavond doen? Ja. Ten opzichte van jullie optredens die jullie normaal gesproken doen? Zeker, ja. We, willen ook, uh, of we gaan ook op tour rond de zomer. En dan gaan we denk ik wel uh, drie kwartier tot een uur spelen. Dus 20 minuten is daarbij vergeleken niks. Ja. Ja. Voor de mensen thuis altijd heel belangrijk. Waar is Vols Perspectief te vinden op het wereldwijde web? Spotify is False Perspective. Instagram is False Perspective Music. Vergeet ik nog iets jongens? Ja, we zijn ook te horen op andere plekken dan Spotify, nee. dus uh, maar daar heeten we ook gewoon False Perspective. Goed, dank jullie wel. jullie ja. wel. Dat was het gesprek met de leden van False Perspective, de derde act van de eerste voorronde van de Roback Award 2026 die op donderdag 12 februari is gehouden door met de laatste act van de avond... en dat is Escalatie. Dag patronaat, Alle, allemaal! In een wereld vol TikTok-muzikanten en content creators... is er een ska opgestaan om een goed feestje te bouwen. Ik wil graag dat jullie vandaag meedoen en veel gaan dansen. Wij zijn Escalatie. Dank jullie wel.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 dat jullie het al naar jullie zin hebben. Vergeet niet allemaal jullie stembiljet zo meteen in te leveren. Het volgende nummer gaat over de kluts kwijt zijn. zijn we klaar om onze kluts te verliezen? Ja! Vishoed, vishoed, vishoed, kijk eens naar mijn vishoed, vishoed, staan. Vishoed, de... vishoed, vis, kijk eens naar mijn vishoed, vishoed, staan. Oké, vissen, vis, vissen. in het helder water, lekker met elkaar, lekker aan ja. het praten. Zeg op die is. met die rooibak, zijn verder verouderd. Die was vroeger de maar nu is het tijd al lang gekeerd en echt de touw dat heeft hij niet meer. Zoals een controversie, nou dan wel een keer. en wij moeten betalen.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 Meedoet. Maar dat zijn prijswinnaars, want ze hebben al een prijs gewonnen, namelijk de popprijs Amstel en Meerlanden. Het is een 12-koppige uh, band, geloof ik. Dat klopt. Ja. Ja, jij bent een van de leden. Want, uh, de band heet Escalatie, maar dat schrijf je met een K. Met een K. K. Uh, hoe zijn jullie op die naam gekomen eigenlijk? Ja, hey, ik ja, ja. voelde dat ik dat was. Oh, nee. Ja. Heb ik ja, nee, wel jij, wel. Kwam, jij kwam met skabonkel, Nee, dat was Daar zo. kwam ja. jij mee. That en hoe, hoe het bij mij ging, volgens ja. mij was dat we aan de bar zaten bij slachthuis. En dat we echt waren van: Oh, hoe moeten we nou een ska noemen? Maar we willen wel het woord ska erin hebben. En toen, en toen zei iemand: domme woord, ja, toen domme woordgrappen maken met ska En iemand ja. zei op een gegeven moment. Hebben jullie al escalatie geprobeerd? een Nee, dat is echt perfect. Toen we dat gedaan. Ja, twaalfkoppig. Betekent als ik ska zeg, dan zitten er ook blazers in. De... Ja, zeker. We hebben, we Wie hebben. we voor een partijtje meeblazen vanavond? Uh, Veerle en Seppe gaan vandaag blazen. Ja, er zijn er nog twee, maar die, er er ja, twee, maar die staan er ja, niet tussen. Doe ik of anders dan maak ik avel, zo. Ja, en, ja. en dan doe ik ja. zo en zo? En dan ben ik niet dus, uh, is. Ja, we hebben beetje... vier blazers, twee saxofonisten en twee trompetten. Dan pakken jullie behoorlijk uit. Ja, we doen ons best. Ja. <laughs> ja. Uh, maar uh, wat hebben jullie sinds de popprijs Amsterdam-Meerlanden 2024 en nu gedaan? Want nu duiken jullie op bij de Rob akta Award in 2024. Ja, ja, dat klopt. Uh, ja, we hebben best wel veel gedaan daartussen door. We hebben veel optredens gedaan. Uh, we hebben in de grote zaal van de Melkweg mogen spelen. Als voorprogramma voor de hardheid. Ja. Uh, we hebben een uh, album opgenomen. Ja. Die moet nog uitkomen. komt deze zomer uit. Zingel. Ja, hij uitgebracht. Bier uitgebracht. Vertel ja, ja. <laughs> eens meer over dat bier. Uh, we hebben dus bier uitgebracht. We hebben dus uh, een middag uh, met z'n allen bier mogen proeven. Ja. En uh, dan hebben we een biertje bedacht en dat is nu gebrouwen. En dat is uh, nu uit. Dat kan je kopen overal en ergens. In de Antibar hier en lokaal in Haarlem. En uh, je kan 27 februari kan je dat komen proeven bij Poes en de Kater, waar we onze single release doen. Een single ja. release? Ja. En ons bier release. Dus we hebben ja. eigen bier gebrouwen. Oh, ja. gebrouwen. Nou, dit is Haalse bierbrouwerijen neem ik aan. Nee, uit Amsterdam. Uit Amsterdam? Ja. ja. Uh, dan de muziek. Want. Ja. Uh, ja. Neem maar aan, van Ska dat is dan een bepaalde voorliefde. Ja, we hebben wel een bepaalde voorliefde voor Ska. Ja, ja. <laughs> ja maar, maar hoe is dat uh, ontstaan? Uh, nou ja, het begon met maar vier mensen en toen ja. is het een beetje uh, te groot geworden. We hebben altijd van muziek gehouden en uh, wilden een uh, bandje met zeppen starten. Zeppen speelde saxofoon. Hm. Toen kwamen we al gauw op Ska terecht, want dat is muziek waar we van houden en daar zit saxofoon bij. En dan hoef je niet zo goed te zijn. <lacht> ja, ja, ja. Maar wel heel veel energie. Wel veel. Ja. Energie, ja. ja je wel hebt veel er wel veel energie en... voor nodig. Um, dan de laatste vraag: waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op hebben uh, eigen website, Ja, eigen website. Wij hebben dus een eigen website, die heb ik ja. helemaal in HTML lopen programmeren en dat update ik dan met een blog en met een lijst met alle optredens en dat soort dingen. Dat is allemaal... ja. ja. website? Uh, www.escalatieband.nl Niet zonder dat band, want dat gaat mis. En, ja, en de www is ook belangrijk, want ik ben niet heel goed erin, dus anders dan kom je er niet. Dus www.escalatieband.nl Hartelijk dank en op, en op, Instagram. Instagram. En op Instagram en op Instagram. Oh, ja. En is kort ook Facebook. We hebben een Facebookpagina. Okay. Ja. Dank jullie wel. Alsjeblieft. En met het gesprek met de twaalf leden van Escalatie zijn we aan het eind gekomen van deze alternatieve FM op 16 februari, waarin we hebben teruggeblikt op de eerste voorronde van de Rob Agnoor 2026. Komende donderdag op 23 februari vindt voorronde nummer 2 plaats in patronaat Halen van de Roppe Akda wordt editie 2026. Dan blikken we uiteraard in de uitzending van 23 februari weer terug op die voorronde. De afsluiting voor deze uitzending is voor Black Operator. Tot volgende week. Dag!